Waarvoor de man TBS heeft, is niet bekendgemaakt. Hij zat vast in de kliniek De Kijverlanden bij Rotterdam. Eind maart wist een tbs eruit dezelfde kliniek ook aan zijn begeleiders te ontkomen. Die man werd na bijna twee weken weer opgepakt. In de kleine comedie in Amsterdam heeft dokter Anders P. voor het eerst in jaren weer op het podium gestaan. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van zijn oeuvre.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 ANWB ah, verkeersinformatie. Met 50 kilometer nog altijd een redelijk normale dinsdagochtendspits. Opvallend wel is de lange viel op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. 12 kilometer. Dat begint vanaf Kootwijk en loopt door tot aan Hoevelaken. Het gebeurde vanochtend vroeg een ongeluk bij Barneveld. Er was een rijstrook dicht, maar dat is inmiddels allemaal weer vrij. Ook langzaam op de A12 vanaf de Duitse grens naar Utrecht. Allereerst tussen Duiven en Arnhem-Noord, 5 kilometer...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 Stop, stop op die yeah. pit. Yeah. door je knieën. Yeah. Doe de 360, yeah. Doe de 360 voor het Jeugdsportfonds. Doe de 360.nl Enexis brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet. En dan is er veel mogelijk.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 Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is acht minuten over zeven. Nederland moet opschieten. Er moet snel duidelijkheid komen. Eurocommissaris Nelly Kroes zei het gisteren al in onze uitzending. Maar niet alle partijen hebben evenveel haast. Zeker niet als het op verkiezingen aankomt. We gaan naar Den Haag. Maar dus vanmiddag in de Tweede Kamer. Een debat is met dimissionair premier Rutte. Politiek verslaggever Marcel Bril in Den Haag. Uh, Marcel, het lijkt wel een chaos. Sterker nog. Het is wel een chaos. Ik zou willen zeggen, een complete chaos. Ja, en dan twee dingen. Lara zei het al, spelen naast elkaar. Die verkiezingsdatum en de begroting. Wat heeft de overhand? Waar gaan ze nou het eerst over praten? Ja, dat is niet helemaal duidelijk. Ik denk dat alles een beetje door elkaar heen gaat lopen. Kijk, het zijn allebei hele belangrijke thema's. Wanneer zijn er verkiezingen? Daarover zijn de partijen het enorm uh, oneens. Er is een hele kleine meerderheid om de verkiezingen nog voor de zomer te houden. Maar anderen zijn daar woedend over en zien veel bezwaren. Dus het is nog maar helemaal de vraag wanneer die verkiezingen er echt gaan komen... en dat andere punt dat nog boven de markt hangt... hoe moet er aan de eis van Brussel voldaan worden... om over minder dan een week al een fix hervormingspakket naar die Europese instanties te sturen. Ja, en als ik dat allemaal bij elkaar optel... Uh, en als ik daar uh, naar luister wat de mensen daar gisteren over zeiden... Ja, dan valt er nog geen conclusie te trekken hoe het nu verder gaat... en al helemaal niet hoe dat debat precies gaat lopen. Maar Marcel, wacht eventjes. Als we het al niet eens kunnen worden op dit moment over een verkiezingsdatum... hoe moet het dan verder... met het over elkaar schaduw heen springen. Want dat is wat we veelvuldig hebben gehoord gisteren. Ja, en dat lukt nog niet echt. Kijk, alle partijen die zeggen... we hebben het beste met het land voor, geloof ik best hoor. Maar buiten dat landsbelang speelt ook het eigen politieke belang mee. SP en de PvdA bijvoorbeeld... die ruiken hun kans om snel in een nieuwe regering te komen. Misschien zelfs in het torentje, daar dromen ze ongetwijfeld over. En willen dus voor de zomerverkiezingen heel snel. Maar andere partijen willen nog even wachten. En pas in september naar de stembus... D66, GroenLinks en de ChristenUnie zijn bereid om eerst mee te denken... met een bezuinigingspakket voor 2013... in de hoop dat ze als verantwoordelijk te boek komen te staan... zowel bij de kiezen als bij de regeringspartijen. Nou, en dan bijvoorbeeld het CDA, over eigen belang gesproken. Die hebben nog geen voor de hand liggende lijst trekken en zouden dan echt heel snel daarover keuzes moeten maken. Dat doen ze liever niet, daar hebben ze slechte ervaringen mee. Want bij de val van het kabinet Balken... en er werd de toenmalige premier Balken... En meteen weer aangewezen. En dat was een soort paniekactie die helemaal fout liep. Dat willen ze nu voorkomen en daarom willen ze iets meer tijd... zoals ze het zelf noemen, om een gedragen kandidaat te presenteren. Naar deze dagen blijkt heel goed in welke spagaten politieke partijen zitten. Landsbelang tegenover eigenbelang. Ja. Maar goed, die politieke partijen, die fracties kunnen uh, concties sluiten... en met elkaar samen optrekken. Maar uiteindelijk gaan ze er niet over. Het kabinet beslist. Kan het kabinet, het demissionaire kabinet, de demissionair premier Rutte... Uh, leiding geven hier sturend optreden nog? Nou, er hangt denk ik wel heel erg vanaf van de opstelling van Rutte... vandaag in het debat, uh, hoe het debat gaat verlopen. Uh, hem hebben we gisteren niet gehoord. En ik ben wel heel erg benieuwd of hij die regie gaat nemen. Ook al is hij nu wel veel minder machtig, nu het kabinet demissionair is... Toch zou hij degene moeten zijn die op dit moment leiderschap toont. Het kabinet gaat uiteindelijk over wanneer de verkiezingen zijn. Daar kan hij vandaag dus duidelijkheid over geven. Bovendien moet hij zijn visie geven over hoe die begroting voor elkaar wil boksen. Die begroting voor 2013. En dat vereist veel stuurmanskunst. Want in deze politieke, onzekere en onduidelijke tijden... is het absoluut niet makkelijk om een meerderheid te krijgen... voor de plannen die bedacht zijn in het Katshuis. En of er vandaag in het debat al afspraken gemaakt kunnen worden... Bijvoorbeeld tussen de regeringspartijen en D66, GroenLinks en de ChristenUnie... dat zal blijken vanaf vanmiddag twee uur. Maar zo Bril in Den Haag, laat dan meer. Ja, want die drie partijen, ChristenUnie, D66 en GroenLinks... zouden dus het demissionair kabinet wel willen helpen. Ze vinden dat er voor 30 april in ieder geval een bericht naar Brussel... moet dat Nederland de Europese afspraken zal nakomen. Politiek verslaggever Hans Andringa vroeg Carola Schouten... van de ChristenUnie en Wouter Koolmees van D66... hoe zij de kans inschatten dat dit gaat lukken. Nou, de wil bij die, partij, bij die drie partijen is er wel. Alle drie partijen hebben aangegeven dat ze uh, 2013 niet verloren willen laten gaan. Dus de komende maanden met, met maatregelen willen komen om de begroting van 2013 voor te bereiden. Uh, dus de wil is er zeker. En als je ook kijkt naar het Katshuispakket en ook het pakket van D66, dan zit er, er zeker over, overeenstemming in. En dus uh, Carola Schouten, in. als u nu kijkt hoe groot zo'n kleiner bezuinigingspakket zou moeten zijn, waar hebben we het dan over? Nou ja, wij hebben vorige week zelf ons eigen pakket gepresenteerd en dat ja. uh, bevatte 12 miljard voor 2013. De verschillen met GroenLinks, ik begreep dat die niet per se aan de 3%-norm willen vasthouden. Maar onze insteek is: laten we nu vooral de zaken aanpakken waar in ieder geval al een meerderheid op ligt. Waar haalt u het meeste geld mee binnen voor die 12 miljard? Nou, het meeste geld, de, de, de grote klappers, die zitten toch bij de ambtenarensalarissen en uh, bij de btw-verhoging. Uh, dat zijn maatregelen die ook in het, in het pakket van het kabinet zaten, hebben we ja. gezien. De nullijn, hoeveel levert dat op? De nullijn, uh, die levert zo'n. Ja, even uit mijn hoofd, zo'n 3 miljard op ongeveer. En um, de btw, dat is net een beetje hoe je hem vorm geeft Maar dat zal ook zo tussen de 2 en de 3 miljard zijn. Oké, okay, het zitten er al op 6 miljard. Wat is de volgende grote stap, meneer is Voor mij is het allerbelangrijkste dat we beginnen met, nu eindelijk beginnen met de hervormingen. Hervormingen op de arbeidsmarkt, op de woningmarkt, maar ook in de gezondheidszorg. Uh, die hervormingen die we al heel lang voor ons uitschuiven. Dan moet je dus denken aan het sneller verhogen van de, van de AOW-leeftijd. Het uh, moderniseren van de arbeidsmarkt via het ontslagrecht en, en, en de WW. Uh, maar ook via het, het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek. En wat gaat dat opleveren, dit hele pakket, zoals u dat nu omschrijft? Op korte termijn, uh, ja, elke keer weer afhankelijk van hoe je het precies doet... maar tussen de 2 3 miljard op korte termijn. Maar op de lange termijn gaat het over vele miljarden. Tot, we oplopen tot 10 miljard. En dat komt omdat die maatregelen langzaam ingroeien. Uh, en ze, elk jaar Steeds meer, meer geld gaat ja, opleveren. Precies, Gaat ja. En ook goed zijn, dat vind ik wel belangrijk om te zeggen, goed zijn voor de economie. Als je die combinatie doet van die echte hervormingen met, met die, die uh, bezuinigingen voor de korte termijn, kun je een heel geloofwaardig pakket neerleggen. Ja, een vraag aan u beiden. Vandaag hebben we dus dat uh, belangrijke debat. Waar moeten we nou in dat debat op letten of inderdaad deze vijf partijen de wil hebben om samen te gaan kijken welke bezuinigingen mogelijk zijn? Wat ons betreft neemt de Kamer hierin de lead. Wij zullen opdrachten gaan geven aan het kabinet... om een aantal zaken gewoon uit te gaan werken in wetsvoorstellen. Want dat is van het grootste belang als je voor 2013 nog wat wil regelen. Wij moeten in het debat zeker duidelijk maken eh, met andere partijen... richting het kabinet nu zaken gaan doen, want het is het echt hoogste tijd. Te komen is. Ja, waar moeten we morgen op letten in het debat? Uh, wat ik heel belangrijk vind is dat het nu uh, CDA en VVD hebben een, een principiële stap genomen. Bijvoorbeeld op de woningmarkt. Want ze hebben nu in het katshuispakket ook een hervorming van de woningmarkt zitten. Ik denk dat als, als uh, de bereidheid er is om op die belangrijke hervormingsagenda. Zoals de arbeidsmarkt, zoals de AOW en zoals de woningmarkt echt stappen te zetten. Dat, we, uh, dat wij heel erg bereid zijn om mee te denken met, de, met CDA en VVD. Wouter Koolmees en Carola Schouten in gesprek met politiek verslaggever Hans Andringa. Later deze uitzending uiteraard nog veel meer vanuit Den Haag. We praten ook met politicoloog Peter van der Heijden van de Radboud Universiteit over de ontstaande situatie. En met Harry Verbon, hoogleraar Openbare Financiën in Tilburg. Aan hem de vraag, wat moet er nu met de begroting gebeuren? Wetenschap en overheid blijven maar bakkeleien... over de publicatie van een onderzoek naar vogelgriep. Is daar nou een exportvergunning voor nodig of niet? Daarover straks veel meer. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Kees Kwaks. Er al een tweetal ongelukken die toch wel voor vertraging zorgen. De eerste vanochtend vroeg al op de A1 van Apeldoorn naar Amsterdam. Alle rijstokken zijn weer vrij, maar het leed is al wel geschiet. Er staat nu 15 kilometer tussen Kootwijk en Hoevelaken. De tweede aanrijding met problemen op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch... gebeurde bij knooppunt Vught... Hij staat vier kilometer vanaf Bokstol. En bij Vught is nu de linkerrijstrook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Met Lara Rensen en Marcel Ooster. Waar ja, anders zou Mark Robin Visser vanochtend kunnen zijn. dan in het Huis van de Democratie in Den Haag, Mark Robin. The place to be Lara, vanmorgen. En ik heb hier een klein doosje. Even kijken, een mooi doosje. Daar staat op de politieke bijsluiter. Er zit een briefje in. Nou, een briefje. Er zit een flink pakket in. En uh, op de achterkant staat een gebruiksaanwijzing. Te gebruiken bij Tweede Kamerverkiezingen. En ook bij algemene interesse voor het politieke bestel. Mogelijke bijwerkingen. Je stem kan leiden tot een coalitievorming met een andere partij. Partijstandpunten kunnen na de verkiezingen worden bijgesteld of afgezwakt. En dat wordt dan allemaal in deze enorme bijsluiter uitgelegd. Wat een leuk idee, meneer Veling. Maar de pil zit er niet bij in. Ja, het is de bijsluiter bij, uh, bij politiek actief zijn. Ja. Het is een manier om uh, in uh, ja, een beetje speelse manier natuurlijk dingen dichtbij te brengen. Ja. En uit te leggen. En uit te leggen, ja. ja. Moet u veel uitleggen? Ja... De, het lijkt verschrikkelijk ingewikkeld. En als je het uit een boekje moet leren, dan is dat het ook. Maar als je hier uh, eens in de praktijk bent, bijvoorbeeld in onze Tweede Kamer... eens een keer hebt staan interpelleren he, richting Vakka, dan kijk je daarna toch anders naar de televisie. En het is ingewikkeld, maar natuurlijk moet iedereen dat kunnen. He, als, als, als je de Nederlandse voetbalcompetitie kunt snappen... dan kun je natuurlijk ook snappen hoe de politiek werkt. Ja. En je, we moeten dus ook allemaal kunnen begrijpen... waarom er nu gesteggeld wordt bijvoorbeeld ja. over een datum ja. voor de verkiezingen. Ja, en, en natuurlijk is dat uh, uh, gesteggel, maar het is best te snappen wat er gebeurt. Kijk, als er een kabinet is dat tot voor kort, ook al Wankel... een steun in de Tweede Kamer had en dat is nu weg... Ja, dan, dan uh, gaan alle partijen uh, denken, wat moet er nu verder gebeuren? En als er nu uh, geen druk vanuit Europa uh, was... en er moest een pakket komen om te bezuinigen... Ja, dan zou je zeggen, nieuwe verkiezingen, hè, gaat iedereen zich ervoor opmaken... standpunten, uh, verkiezen en dan een kabinet. Maar het ingewikkelde is nu, dat uh, ja, daar kan natuurlijk niemand op wachten... En het kabinet is er nog. Het, het heeft niet meer die macht. Misschien is het demissionair straks, maar dat is er nog wel. En de vraag is nu, hoe ga je nu de begroting van 2013 op orde brengen? En hoe ga je straks in Brussel vertellen dat je serieus bezig bent? En wie gaat daar nou het voortouw nemen? Dat is natuurlijk nu een beetje ingewikkeld. Ja. Nou, daar gaan we vast vanmiddag meer over horen. Er wordt veel gesproken over die 28 juni, hè, of iets in september. Maar altijd een woensdag, is dat eigenlijk, uh, staat dat ergens vastgelegd of zo? Het is, het is heel gebruikelijk, het is geen wet. Maar het gebeurt in Nederland eigenlijk altijd. Ja. Maar we kunnen ook wel eens een keer op een andere dag misschien. Ja, ik weet niet of dat nu ook nog overhoop gehaald moet worden. Daar wordt het alleen nog maar ingewikkelder van. Maar het is traditioneel een woensdag, maar het staat nergens dat het een woensdag moet zijn. Nee, nee, nee. nee. Het is in um, veel andere landen zijn is het ook een andere dag. Hè? In het weekend nog wel eens. Ja. Ja, ja. Dus we hebben niet alleen veel regels, maar we hebben ook veel tradities. Ja, zeker. En zeker ook met verkiezingen is dat, uh, is dat ook niet verkeerd. Want uh, ja, mensen moeten weten uh, waar ze aan toe zijn. En dan heeft het een, een, natuurlijk wel iets voor om een vaste dag te hebben. Een herkenbare dag. Ja. Maar goed, aan tradities uh, kan je natuurlijk morrelen. Zo zie je bijvoorbeeld dat de Tweede Kamer zich uh, toch de macht wat meer naar zich toetrekt. Dat is relatief nieuw. Ja, maar je kunt zeggen, die trekt dat naar zich toe. Maar het is natuurlijk ook in de situatie gegeven. Als er geen uh, meerderheid voor een, een kabinet is, uh, ja, dan kan het niet anders. Of de Tweede Kamer die gaat natuurlijk uh, uh, praten over hoe het allemaal moet... Uh, bijvoorbeeld over die verkiezingsdatum. Nu is het zo dat de, het kabinet daarover beslist. Natuurlijk gaat de Kamer daarover praten. En ja, meerderheid in de Kamer is natuurlijk niet onbelangrijk. Ook voor het kabinet niet. Uh, maar uiteindelijk zal het kabinet bepalen... en die laat zich natuurlijk ook adviseren door de kiesraad. En dat is een onafhankelijke uh, uh, instelling. Die zorgt dat uh, verkiezingen eerlijk uh, gebeuren... en dat uh, de uitslag ook betrouwbaar is enzovoort. En die zegt, we gaan nou niet overhaasten, hè, zoals duidelijk is... Want je moet, het, ja, je moet natuurlijk in de aanloop van verkiezingen de tijd hebben... om je daarop voor te bereiden. Bijvoorbeeld als je een nieuwe partij wilt gaan opzetten... dan moet je in alle kieskringen je inschrijven. Daar heb je tijd voor nodig. Zoals hier op Obrinkman bijvoorbeeld. Het zijn interessante tijden, meneer Veling. Ja, dat, dat kun je wel zeggen. Dat kun je wel zeggen. Nou, ik ben hier nog niet uitgepraat met u. Uh, tot later. Groeten uit het uh, Huis van de Democratie. Dank. De regering houdt vast aan de eis dat grieponderzoeker Ron Fouché eerst een exportvergunning moet hebben... voordat hij de resultaten publiceert van zijn omstreden onderzoek naar het vogelgriepvirus. Maar liefst acht ministeries bemoeien zich inmiddels met de kwestie... zei de directeur publieke gezondheid van het ministerie van VWS... Marianne Donker, gisteravond tijdens een debat... van de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Redacteur Gezondheidszorg Rinke van der Brink was ook bij dat debat. Eh, Rinken, eerst nog eens even over dat onderzoek en dat vogelgriepvirus. Eh, wat is daar nou mee aan de hand? Waarom is dat zo omstreden? Nee, dat vogelgriepvirus, zoals het in de natuur voorkomt... gaat maar heel moeilijk van uh, dieren op mensen over. Alleen als je met... Uh, die dieren samenleeft in één ruimte en heel intensief contact met ze hebt. Um, de vrees is bij elk griepvirus dat het een virus wordt... dat door de lucht overdraagbaar is, waardoor het heel besmettelijk wordt. Hè. Dan hoest je of dan je en dan kun je daarmee andere mensen besmetten. Nou, die virusonderzoekers in Rotterdam zijn gaan onderzoeken... wat er zou moeten veranderen aan het virus zoals het in de natuur voorkomt... om dat voor, me voor mensen hoge hoogbesmettelijk virus te maken. Dat is dus gevaarlijk. Het is gevaarlijk onderzoek. Um, ja, maar het valt ook wel weer mee. Want ze hebben dat bij fretten gedaan en hun bevindingen. Daar kunnen ze, eigenlijk mogen ze nog steeds niks over zeggen. Maar gisteren heeft Fouché daar toch zo nu en dan iets wel over verteld. En hij zegt, op grond van ons onderzoek bij de fretten achten wij de kans dat dit virus heel, zich heel erg snel kan verspreiden, zeer klein. En als het zich zou verspreiden, dan zou het mensen griep geven. Maar zou het niet meteen een dodelijk virus zijn? Ze achten dat zeer onwaarschijnlijk. Dus met dat gevaar valt het dan ook wel weer wat mee. Hmm. Waarom wil de regering dat um, Fouché een, een exportvergunning aanvraagt... voor hij een wetenschappelijk artikel publiceert? Want is dat normaal? Nee, dat is niet normaal. Um, de regering zegt, deze kennis over hoe je dat virus moet veranderen om het uh, veel besmettelijker en, en voor mensen vervelender te maken... Um, dat is strategische kennis, die kan je namelijk ten goede aanwenden om onderzoek te doen naar wat voor vaccin je nodig hebt om mensen ertegen te beschermen. Maar ook ten kwade om er een soort biologisch wapen van te maken. Um, en dan is het dan strategisch goed en daarvoor geldt dat je een exportvergunning moet hebben. Dat is een Europese regelgeving. Fouché zegt op basis van precies dezelfde regelgeving dat hij juist geen exportvergunning nodig heeft. Omdat daarin een uitzondering wordt gemaakt voor fundamenteel wetenschappelijk onderzoek. Wat dus de kennis over een bepaald uh, fenomeen verder brengt. En ja. dat is dit wel. Hmm. Maar vraag dan die exportvergunning aan, zou ik zeggen. Ja, dat is een, voor de wetenschappers een heel principiële kwestie, omdat het een precedentwerking zou scheppen. En zij dus denken, ja, nu moeten we hiervoor een uh, vergunning aanvragen. Straks moeten we voor alles wat we willen publiceren, eerst langs het ministerie van Economische Zaken, voor een exportvergunning. En voor ons gaat het dus om het principiële punt van de vrijheid van wetenschap. Mm. Oké, okay, dan is gisteren in Den Haag uh, op uitnodiging van de Nederlandse regering een hele conferentie geweest. Over het wel of niet publiceren van dat onderzoek, wat heeft dat dan opgeleverd? Nou, eigenlijk niks. De deskundigen die daar waren, veiligheidsexperts en griepexperts, die zijn het daar niet eens geworden. Dus er is ook geen advies uitgebracht aan de Nederlandse regering. Um, uh, die praat vandaag door, uh, vertegenwoordiging van de overheid met Amerikaanse veiligheidsexperts, om tot op korte termijn, dat heeft uh, mevrouw Donker van het ministerie van VWS gisteren beloofd, dat er op korte termijn een besluit komt. Tegelijk praten de onderzoekers vandaag met elkaar en met hun bazen. Drie universiteiten die betrokken zijn: Erasmus, Universiteit van Cambridge en nog een derde. Um, om te kijken wat ze doen als, als de regering zijn poot stijf houdt. Of ze dan toch publiceren zonder exportvergunning. Fouché wil dat. Maar zegt hij, ja, ik kan het risico van voor de rechter gedaagd worden voor mezelf nemen. Maar ja, dat moeten mijn veertien mede-auteurs en, en de drie betrokken universiteiten ook willen. Hmm. Benieuwd hoe dat afloopt. Redacteur Gezondheidszorg Rienke van den Brink. Dankjewel, Rinke. Vijf De q dan, ander virus, heeft bij duizenden mensen voor gezondheidsproblemen gezorgd. En veel van die mensen voelen zich niet begrepen door de overheid. Nationale ombudsman Alex Brenning wil via openbare verhoren bekijken... hoe die mensen genoegdoening moeten krijgen van de overheid. Die verhoren beginnen vandaag, maar er gaat wel een lange geschiedenis aan vooraf. Herpen, een dorpje bij Os in 2007. Wat aanvankelijk een leuk fietstochtje lijkt blijkt later een enorm gezondheidsrisico met zich mee te brengen. Niemand vermoedt iets, totdat de wachtkamer van de huisarts in Herpen volstroomt. Jonge, krachtige mensen die gewoon midden in het leven staan... en van de ene moment op het andere moment heftig ziek worden. De GGD in Brabant slaat alarm. Nu werden in één keer heel veel gewone mensen ziek. Gewoon burgers van het plaatje Herpen. En het aantal besmettingen breidt zich verder uit. Richting Gelderland, richting Zuidoost-Brabant, richting Limburg. Er komen meer en meer patiënten die doodziek worden. Moeheid, uh, spierpijn, uh, hoofdpijn. Uh, ik heb nog dagelijks verhoging. Langzaam komt de boosdoener in beeld. De Coxiella burnetti-bacterie. bacterie komt voor in enorme hoeveelheden... bij besmette geiten die een miskraam krijgen. Ze zitten in het geboortevocht en uitwerpselen in de open stallen. De lucht verspreidt de miljoenen bacteriën moeiteloos vele kilometers. Maar het ministerie van Volksgezondheid is in die tijd heel erg drukkende weer met de Mexicaanse griep. En de q koorts lijkt erbij in te schieten. Als er in het Westen dit soort fenomenen waren opgetreden, wij de grijt al lang opgeruimd. Maar we zitten nou in Brabant. Brabant, provincie, provincie Brabant. De zaak komt pas in een stroomversnelling als de q koorts de media bereikt. Het televisieprogramma Zembla onthult dat de Gezondheidsdienst voor Dieren... al in 2007 een lijst had met besmette bedrijven. In 2007 hebben we niet op naam en toenaam en regio iets doorgegeven aan het RIVM. Als je weet dat er een epidemie is en er is een, en er is een bron... Maar je vertelt niet wat de bron is, dan verstreer je de bestrijding. Privacy en bedrijfseconomische belangen wegen zwaarder. Op de een of andere manier is het heel belangrijk voor landbouw... om dat geheim te houden. En ik vind het onbegrijpelijk dat dat zo gebeurt. In 2008 stijgt het aantal Q-koorts patiënten opnieuw. Een kwart van het dorpje Herpen is al besmet. En de ziekte blijkt in combinatie met andere aandoeningen zelfs dodelijk. Er moet heel veel onderzoek gebeuren. We moeten nog heel veel leren. Bij artsen, microbiologen en de GGD leidt dat tot veel frustratie. Het hoofdinfectieziektebestrijding van de GGD in Brabant... Jos van der Zanden. Dat is makkelijk, denk ik, op die manier. Want dan hoef je op dat moment nog geen maatregelen te nemen. En dan kan het allemaal nog meevallen. Maar zo was de situatie natuurlijk niet. De situatie was zo ernstig dat er ingegrepen moest worden. Toenmalig minister Klink van Volksgezondheid... bezoekt het gebied en de geithouders. Hij ontkent dat landbouw de regie voert... En dat de houding te afwachtend is. Maar dat wij van meet af aan uh, toch echt heel veel maatregelen genomen hebben. Het duurt tot eind 2009 voordat minister Verburg van Landbouw komt... met vergaande maatregelen. De dieren die besmet lijken, worden geruimd. Dat betreft zowel drachtige als niet-drachtige dieren. De ruiming begint op een koude decembermaandag in winkel bij geitenhouder Henk van Loon. Mijn toekomstdieren, mijn jonge dieren, die gaan er nu aan. Duizenden dieren krijgen een spuit, er komt een fokverbod.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 En tijdens de verhoren worden onder meer de toenmalig ministers Klink... van Volksgezondheid en Verburg van Landbouw onder Ede gehoord. We hoorden een bijdrage van Mayno Remmers. De betere badkamer vindt u alleen bij Sanidroom. Een inspirerend aanbod, desgewenst vakkundig door ons geïnstalleerd. Kom langs en ontdek het verschil. Sanidroom, de betere badkamer. Uw prospect wordt duurzame klantrelatie. Met CRM-software van Archie.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 Stel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Met E.ON kunt u zaken doen. Daag ons uit. Kijk op eon.nl slash zaken doen. Radio 1. Het NOS-journaal. Rutte vergadert met Kamer overval Een minister wil weten of groot treinongeluk vaker kan gebeuren.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 Nu hebben we gezegd: de scène gaan we beveiligen, extra beveiligen die het meest risicovol zijn. En dan kunnen we 80% van de risico's kunnen we dan beheersen. Nou, Barendrecht viel daar buiten. En hier zie je weer dat het daar buiten viel. Dus het blijft buitengewoon onzeker. En ik vind dat je zo niet kunt doorgaan. Minister Schulz wil dat wordt uitgezocht of een nieuw systeem versneld moet worden ingevoerd. VN-chef Ban Ki-moon gaat voor het eerst op bezoek bij de Burmeese oppositieleidster Aung San Suu Kyi. Hij reist naar Burma op uitnodiging van de president. Ban vindt dat het de goede kant op gaat met het land. Ik ben convinced dat we een ongebreide kans hebben om het land te helpen tot een beter verhaal. That is waarom vandaag aan that I have ik een invitatie van president Tan to om Myanmar te bezoeken. Ja, Myanmar, dus, zoals Burma ook wordt genoemd. VN-chef Ban is blij met de positieve reacties uit de hele wereld op de veranderingen in Burma. En vindt het bemoedigend dat Europa de meeste sancties tegen het land gisteren heeft opgeheven. Ik leef nog, dat was de boodschap van de Venezolaanse president Chavez vanuit Cuba waar hij wordt behandeld tegen kanker. Er waren geruchten dat hij dood was omdat hij anderhalve week niks van zich had laten horen. En dus belde de president met de Staanstelevisie in Venezuela om die ontkrachten. Het zijn meer dan dagen, maar ik ben estoy heel pendiente de te allá, tan pronto te pues. Een felle Chavez aan de telefoon. De geruchten zijn volgens hem onderdeel van een vuile psychologische oorlog. En voor het eerst in jaren heeft dokter Anders P. weer op het podium gestaan. En wel in de kleine comedie in Amsterdam gisteravond. Aanleiding was de presentatie van een boek met cd's die een overzicht geven van zijn oeuvre. Dokter Anders P., 92 inmiddels, trad zelf niet op. Hij zat op het podium en genoot van andere artiesten die zijn werk uitvoerden. En dat vond hij heel bijzonder. De voordracht was vaak zo bezield en uh, zo animerend... Uh, dat ik uh, werkelijk verbaasd was over de inhoud van dat nummer... terwijl ik het kende. Dr. Anders P. hij trad voor het laatst op in 1996... en sindsdien is hij weinig in de publiciteit geweest. Dat was nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weeronline. Het is bewolkt en op verschillende plaatsen wat lichte regen of motregen...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 Een aanrijding zorgt voor vertraging op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Het is misgegaan bij Vught, daar is de linkerrijstrook dicht. De file begint al bij Best West en is 11 kilometer lang. Op de A12 Den Haag richting Utrecht vertraging tussen Zevenhuizen en Bodegraven, dik 7 kilometer. En vanaf Arnhem naar Utrecht tussen Zevenaar en Arnhem-Noord, 6 kilometer.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 Pennsylvania is een van de Amerikaanse staten waar de Republikeinen vandaag weer voorverkiezingen houden. In deze staat wordt veel schaliegas gewonnen, wat al tot de nodige milieuschade heeft geleid. Republikeinen willen gasmaatschappijen de volledige vrije hand geven. De democraten, ook voorstanders van dit gas, zijn ietsje voorzichtiger. In het dorpje Dimmock hebben de boeringen bijna al het grondwater verpest. En toch zijn de 1500 inwoners net zo verdeeld als de politiek, merkte correspondent Wessel Diehl. Kleine diner hier, Jenny Lee's Country Cooking. Aan de bar zit Ruth Guild. Woont al ruim 40 jaar in dit, in dit gebied. In dit gebied waar dus nu de gasboringen plaatsvinden. I think it's the most fabulous thing that has happened to Susquehanna County in forever. The amount of jobs that it's brought, the amount of um, equity, money, it's just fabulous. I mean, I'm not a, a recipient of a lot. I have four acres of land. Ik vind het echt uh, absoluut fantastisch dat de boringen hier nu zijn. Het, uh, het brengt inkomsten en het brengt banen. Ik heb uh, vier hectare heb ik verpacht. En ik wacht nog op de royalties die gaan binnenkomen. Maar het brengt toch ook behoorlijk wat problemen met zich mee al die boringen. I haven't noticed any problems. They have been very good when it comes to the roads. They take care of the roads. When they drill, if they've made a mess, they clean it up. It becomes pristine again. Het bedrijf waar ik mee werk, waar ik bij getekend heb, dat gedraagt zich echt heel fatsoenlijk. Dat onderhoudt de wegen netjes. En als ze een een rotzo hebben gemaakt bij boren, dan ruimen ze dat allemaal weer op. Ruth, ze heeft duidelijk mazzels. Ze zit bij een goede gasput waar niks mis mee is. Maar voor heel veel anderen hier in de regio geldt dat niet. Luxe groot trailer home midden in de sneeuw. En de tuin hier staat helemaal vol met borden. No drill, no spill. Geen boring, geen vervuiling. Our future is our water. Ons water is onze toekomst. En ook een bord met fracking, met een grote streep erdoor. En fracking, dat is de omstreden methode om hier schaliegas naar boven te halen. Schaliegas, dat zit hier in dunne laagjes, horizontale laagjes in de rotsen. En dat moet eigenlijk met een soort kleine aardbeventjes moet dat uit de grond omhoog gedreven worden. En die aardbeventjes die worden veroorzaakt met hele grote hoeveelheden water en chemicaliën die de grond in worden geperst. En hier in Dimmock in Pennsylvania is dat vaak fout gegaan. Dimmock wordt ook wel het ground zero genoemd van het fracking. Het grondwater is hier ernstig vervuild geraakt met, uh, met methaangas en zware metalen. De familie Soltner en Dimmock heeft daar ernstig last van gehad. Ga ik nu op bezoek. Hi. Hallo, hallo. How are you? I'm good, how are you? Dit is uh, Julia Soltner. heeft hier een potje klaarstaan met het water uit haar kraan. Nou, dat ga ik niet drinken. Troebel vies zitten alle mogelijke vlokken in. Is dit nou drinkbaar? No, because there's chemicals in the water. Er zitten allemaal chemicaliën in het water... En waar komen die vandaan, die chemicaliën? Where are they from these chemicals? Uh, from, from the drilling, from the Gas and Oil Company. komt allemaal van het gasbedrijf hier, gasbedrijf Cabot. gaan nu een, een toertje door de omgeving maken met Julia Sautner. We pakken de four -wheel drive van, uh, van Julia. The water smelled funny, it looked funny, it, it tasted funny. Um... Het zag er raar uit, het smaakte raar, het rook raar. Yeah. My daughter was one of the ones that would in a shower school in een shower i feel sick i get floor mijn 16 17 jarige dochter die douchede altijd voordat ze naar school ging en als ze dan uit de douche kwam dan moest ze eerst op de grond gaan liggen zo duizelig was ze die hele douchecel die vulde zich op met methaangas dat dus uit de waterleiding kwam en dat methaangas dat trok gewoon al het zuurstof weg uit de lucht en het gasbedrijf gaf niks toe nog steeds niet ze zullen nooit dat ze dit want dan dat ze verantwoordelijk maken Het gasbedrijf het zal nooit wat toegeven, dan is het namelijk voor altijd verantwoordelijk. Ook in Nederland, in Brabant, zit schaliegas in, in de grond. Er komt deze zomer onderzoek naar de winning daarvan. De buurvrouw van Julia heeft maar één advies voor de Brabanders. Run like hell. <laughs> no, just say no. Een bijdrage was dat van correspondent Wesseldiel. Tom van Zek, goedemorgen. Goedemorgen. Vanavond tweede deel van de halve finale: Champions League, Barcelona tegen Chelsea. Barcelona moet winnen. Gaat dat nog lukken? Want of hebben ze een knauw gekregen toch na de verloren wedstrijd tegen Real Madrid? Ja, het zijn gevaarlijke dagen voor de voorspellers, ja. Marcel, want iedereen wist het wel, het zou Barcelona-Real Madrid worden, die finale. Barcelona inderdaad verloor van Real Madrid, maar verloor inderdaad ook van Chelsea zes dagen terug, doelpunt van Drogba, die verder uh, alleen maar op de grond lag en heel irritant was, maar scoorde wel mooi. Ja, en nu 1-0 is geen um, een lekkere uitgangstelling en toch en toch Barcelona niet in goede doen, misschien op 70, 80 procent van zijn kunnen, net niet meer die finesse, net niet meer dat tempo en Chelsea die gaan een, een blauw. ...een muur optrekken vanavond daar uh, in Kamp. Nou, die gaan met 8, 9 mensen voor die goalstand. Het wordt lastig. En toch en toch zeg ik dat dit Barcelona... ...op 80% van ze kunnen toch nog gaat winnen van Chelsea. Ik kan me niet voorstellen over twee wedstrijden. Barcelona schoot in de vorige wedstrijd op de paal, op de lat... ...misten een paar uitgelezen kansen... ...dat uh, Chelsea dat vanavond droog gaat houden daar. En ja, zelfs als Chelsea een goal scoort... ...dicht ik Barcelona toch nog de beste kansen toe. Dus ik ben misschien een van de laatste ...en een klein beetje naïef... ...maar ik blijf toch nog geloven in de kansen... Als ze van Barcelona in ieder geval ten opzichte van Chelsea. Okay ook even naar het hockey. Uh, opvallend nieuws ja. daar, want Olympisch kampioen Roland Oltmans stapt op als trainer van Laren. Ja. Wat is daar aan de hand? Dat is opvallend. Uh, Roland Oltmans, het zijn nog maar eens gezegd, uh, wereldkampioen bij de mannen, bij de vrouwen. De eerste Nederlandse coach die Olympisch kampioen werd. Uh, hele grote uh, uh, ja, historie in het hockey, zeg maar. Uh, is er even uit geweest. Ging naar Nak Breda. Dat beviel van beide kanten niet zo goed. Kwam terug in het hockey. Had een tweede termijn als bondscoach. Ging het allemaal al wat minder. Laatste jaren waren de successen niet meer helemaal daar. Maar goed, Laren, een gewoon keurige club in de hoofdklasse, dat zou toch nog wel lukken. Is ook redelijk goed gegaan. Maar dit jaar, met name na de winter, helemaal mis. Geen wedstrijd meer gewonnen aantal weken geleden al Carina Benning gaan, moet je ook heel ver terug in het verleden mm -hmm. om daar, daar succes te zoeken en nog bijgehaald om uh, mentaal de ploeg uh, uh, sterker te krijgen. Nou, dan weet je al een beetje dat het begin van het uh, verval en het uh, verval in het vertrouwen is ingezet. Uh, weer verloren afgelopen zondag met 5-0 staan. Elfde op deze Maar een stap die je niet veel in hockey ziet. Een coach die zelf dan zegt, ik hou er mee op. Uh, en dan deze coach die uh, aan zijn laatste uh, coachklus, zoals hij dat zelf noemde, bezig was. En uh, hij verdiende toch Echt wel om te zeggen dat wij hier afscheid nemen van iemand die ongelooflijk veel voor het Nederlands hockey gedaan heeft. En ook weer is het bewijs dat niemand het eeuwige leven heeft. En dat resultaten uit het verleden geen garantie bieden voor de toekomst. Laat staan voor het heden. Dus een treurig einde voor Roland Oldmans. Wat hij niet verdient, vindt een ieder, wel een groot besluit van hem om dat dan toch te doen. En te proberen, en deze club waar tegenwoordig ook allemaal geld in omgaat. Want nee. daar is het ook allemaal om te doen, dan toch maar in die hoofdklasse te houden. Nou. Wat het treurig eind, inderdaad. Dankjewel, je ja. wel, Tom. Joei. Straks praten we verder over de politieke crisis. Over nieuwe verkiezingen en een sluitende begroting. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB. Kees Kwaks met nog steeds lange file op de A1. Uh, die wordt wat korter, Marcel. Dat is, uh, dat is goed nieuws. Uh, dat was de aanrijding bij Barneveld vanochtend vroeg. Vijf uh, kilometer nog tussen Stroe en uh, Hoeverlaken. Maar voor de rest stapelen die bijzonderheden zich toch wel op. Uh, de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Een goede 13 kilometer tussen Best en Vught, ook dat was een aanrijding. De rijstroken zijn inmiddels weer vrijgemaakt, maar eh, het is beter om om te rijden. Dat kan vanaf knooppunt Baterdorp en naar Den Bosch gaat het dan via Tilburg over de A58 en de A65. Op de A4 naar Amsterdam vanuit Den Haag is een vrachtauto stilgevallen bij Hoofddorp op de rechte rijstrook. Twee kilometer file vanaf het Aquaduct, Dan daar 12, daarna richting Utrecht. Daar stond al file tussen uh, Zevenhuizen en Reewijk. In de file is een ongeluk gebeurd op de linker rijstrook. En die linker rijstrook is dan ook voorlopig dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Hoe nu verder? Daarover debatteert de Tweede Kamer vanmiddag met demissionair premier Rutte. Belangrijkste punt op de agenda is het vinden van een datum voor de nieuwe verkiezingen. Maar daarover is in de Kamer grote oneenigheid ontstaan. Wij praten daarover met politicoloog Peter van der Heijden van de Radboud Universiteit. Meneer van der Heijden, goedemorgen. Goedemorgen. VVD, PvdA en SP uh, ja, zijn in een winning mood... willen zo snel mogelijk verkiezingen doorpakken... terwijl andere fracties aangeven wat meer tijd te willen. Zegt u het maar, wat gaat er gebeuren? Ja, wat gaat er gebeuren? Uh, ik ben niet zo'n voorspeller hoor, De, meestal gaat dat mis... maar ik voorspel dat het toch in september gaat gebeuren. Want het... Uh, Waar het om gaat nu is of je ook een, een minderheid de kans geeft om zich goed voor te bereiden. En de Nederlandse traditie die is wel heel sterk dat daar uh, fors rekening mee gehouden wordt. Ik denk dat Rutte nu het moment krijgt om, om zich echt boven de partijen op te gaan stellen. En met zijn uitgestoken hand te gaan kijken. En dan moet hij gewoon ook rekening gaan houden met die minderheden. Dat is ook het argument dus... van Hero Brinkman hè, wat we gisteren hoorden. Hij zegt uh, ja, de kleinst mogelijke meerderheid kun je niet maken om dan zo de vervroegde verkiezingen door te drukken. Ja, kijk, Brinkman is misschien een van de laatste die mag zeuren over de kleinst mogelijke minderheid. Hè? Er is bijna twee jaar of anderhalf jaar geregeerd met de kleinst mogelijke minderheid. Mm. Maar uh, in dit geval gaat het echt om, om democratische rechten. En ik denk dat Rutte uh, daar toch wel uh, zeker rekening mee zal gaan houden. En als het dan inderdaad na de zomer wordt, meneer Van der Heijden... gaan ze dan de tijd gebruiken om uh, die begroting, om dat bezuinigingspakket op te stellen met z'n allen, denkt u? Voor een deel denk ik dat dat zal gaan gebeuren. Uh, maar het kan wel eens een papieren bezuiniging gaan worden. Een papieren begroting. Omdat uh, we moeten voldoen aan die Europese eisen. Er zal vast iets komen dat daarop lijkt. De vraag is wat daarvan de waarde is. Hè? Uh, als daarna verkiezingen gaan komen... dan is de vraag of de, kamer, de nieuwe Kamer daarmee eens is. Nou. Ja, u viel even weg, uh, uh, meneer Van der Heijden. De verbinding uh, is af en toe ah. wat aan het haperen, maar we praten gewoon door, want we zijn er aan het werk. Uh, maar goed, uh, u zegt van ja, dat zou dan uh, een papieren uh, begroting kunnen worden voordat het zover is. En wat, wat Roemer gisteren zei, van die zegt ja, dat wordt niks. Iedereen gaat zijn eigen verkiezingsprogramma vasthouden en we komen nooit tot iets gezamenlijk. Zit dat er niet eerder in, denkt u? Ja, dat is wel heel lastig natuurlijk, hè. die situatie. Ik hoor mezelf nu met vertraging terug, dat is heel lastig. Maar Daar gaan we iets aan doen. Het gaat nu beter. Ja. Um, uh, het is een hele lastige situatie omdat je inderdaad die verkiezingscampagne hebt. En het is heel lastig om, om zware bezuinigingen op gevoelige terreinen te gaan uh, doorvoeren. Op het moment dat je ook campagne aan het voeren bent en je eigen programma doorgevoerd wil hebben. Dus dat, ja, iedere partij, uh, zoals Samson zei, moet over zijn eigen schaduw heen stappen. Maar de vraag is of, ze, of dat ook echt gaat lukken. Dus ik verwacht dat er wat, wat gemakkelijke bezuinigingen komen. Bijvoorbeeld die uh, verhoging van de BTW. Daar kan niemand zich een echte buil aan vallen. Dat merken mensen wel in de portemonnee... maar veel minder dan wanneer uh, de werkgelegenheid uh, opeens flink tegenvalt. Dus dat soort dingen zal gaan gebeuren, denk ik. En uh, de, de, de grote hervormingen, die zullen nog wel even op zich laten wachten. Ja, dus dan, waar moeten we aan denken? Grote hervormingen rond de huizenmarkt, uh, arbeidsmarkt. de, huizenmarkt, dat dat gaat de arbeidsmarkt, niet lukken de zorg... Nu? Nee, ik verwacht dat uh, partijen daarbij wel zullen vasthouden aan hun echte plannen. Want dan gaat het over de inrichting van, uh, van de samenleving op de langere termijn. Mm. Nou, dat gaan ze niet even net voor verkiezingen erdoor duwen. Maar kom je dan wel aan uh, een begrotingskort dat niet hoger is dan uh, 3 Zoals uh, Jan Kees de Jarga aangeeft, die zegt uh, op 30 april gaat er gewoon een grijksbegroting uh, op hoofdlijnen naar Brussel. En daar zal uh, het niet boven die streep uitkomen. Nee, maar dat zou best kunnen. Hè? Maar dat is dan die papieren begroting. Een begroting is pas echt een begroting als de Tweede Kamer hem goedgekeurd heeft. En dat zal zeker niet voor het einde van dit jaar zijn. Dus dat voorbehoud kan hij altijd kan maken, zeg... indienen. Ja, een kabinet kan alles indienen. Dat is geen enkel probleem. En dat kan ook naar, naar, naar, naar Brussel. Maar is dat dan wel geloofwaardig? Ja, dat is de beoordeling van Brussel. Hè? Uh, maar dat, dat zit er natuurlijk altijd in. En zeker in zo'n zo demissionaire periode... Uh, weet je nooit wat de status is van een begroting. U zegt ja die begroting, uh, nou goed, ze zullen eraan gaan werken... maar ze zullen vooral ook met de eigen campagnes bezig zijn. Uh, kan een partij als het CDA ja, dat al wel? Want die zijn nog helemaal niet klaar. Die hebben nog geen leider, nog niks. Ja, die zijn nu naastig op zoek natuurlijk. En er zijn wel wat mensen die, die, die warm lopen achter de coulissen. Maar uh, ja, die, die, die zijn nu op de inhoudcampagne aan het voeren. Hè. Dat hebben we gezien met Verhagen die, uh, die snoeihard uithaalde naar Wilders... meteen uh, zaterdagmiddag al dus duidelijk afstand aan het nemen is van de PVV. En uh, ja, die zullen in razend tempo een, een lijsttrekker zoeken... en dan gaat het pas echt los. Dus ja, die, die hebben wel een achterstand. Het is ook niet voor niks dat zij juist op 5 september aansturen. Ja, ja dat is wel duidelijk inderdaad. En, en wat voor rol ziet u? Want u heeft het al eventjes over de PVV... en over Wilders. Wat voor rol ziet u voor, voor die partij? Want er zijn analisten die zeggen... Wilders heeft zich door uit dat Catshuisoverleg de stap... volledig geïsoleerd, want wie wil nu nog met hem samenwerken... Zal hij dan nu, zoals als vanuit de aanval, weer inzetten op alle partijen? Ja, dat verwacht ik wel. Die gaat, uh, om met Abklink Klink te spreken, voluit op het orgel. Uh, hij heeft duidelijk gemaakt dat het hem niet zozeer gaat om, om invloed... als wel om zeteltal. Het is inderdaad zo. Niemand wil meer met hem regeren. De enige twee uh, die dat eventueel zouden willen, heeft hij nu van zich vervreemd. In ieder geval voor een langere periode. Dus dat betekent dat hij gegarandeerd de volgende tijd in de oppositie zit. En dan kan hij dus ook weer... Zoals van ouds uh, uh, er tegenaan gaan. Alsof hij dat de afgelopen tijd niet gedaan heeft mm. trouwens. <laughs> maar uh, nu zonder enige rem. Mm. Maar, maar zal, dat, zal dat invloed hebben voor uh, mensen die op hem willen of gaan stemmen... dat je weet dat je niet voor een regeringspartij stemt? Ik weet niet of dat altijd even duidelijk is voor iedereen... Ik weet ook niet hoe belangrijk het is voor de PVV-stemmer dat de PVV inderdaad regeert. Het is voor een deel ook een proteststem. En voor ja. mensen die uit protest stemmen, maakt het niet zo heel veel uit of een partij regeert of niet. Dus Goed. ja, dat, dat, dat is twijfelachtig wat het effect daarvan zal zijn. Politicoloog Peter van der Heijden, hartelijk dank voor uw commentaar. Graag gedaan. Goedemorgen. En wij gaan weer naar Den Haag. Nou, Mark Robin Visser, meegeluisterd, Mark Robin. Uh, ja, nou, een klein beetje. Maar ondertussen zijn we hier een, een spel aan het klaarmaken. Dat heet Zeteldans. Dat is ook helemaal op het onderwerp van toepassing, uh, Lara. Of wou je me nog iets meegeven? Nee, nee. ga maar lekker verder. Wij, uh, wij gaan met dit spel. Uh, Rick Jonker is even de kaartjes aan het sorteren. Uh, het spel heet Zeteldans. Nou, dan weet je het wel. Ja, we krijgen de komende maanden zeker weer een zeteldans voor uh, de Tweede Kamer, denk ik. Ja, Rick Jonker is van de jonge socialisten. En aan de overkant zit Daan Brandenburg. Die is van rood, dat is van de SP. Maar er is maar één rood pilonnetje. Ja, nou ja, dat moeten we met de rassen doen vandaag. U moet het met de roze doen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Want de jonge socialisten waren er natuurlijk eerder. Dus uh, ja, ik zie dat hij zijn rode pilonnetje al heeft. En ook nog hier Dennis Xavier. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. En welke kleur ja, wordt het voor jou? Ik mag vandaag met uh, groen spelen. Ja, en dat betekent dus CD-jaar jongeren. Klopt helemaal. Wij gaan hier zeteldansen. En kijken wat wij uh, met elkaar uh, uh, kunnen bekokstoven hier. Goed. Dat lijkt me een heel goed idee. En dan uh, laten we ons winnen, hè? <laughs> ik ben heel benieuwd hoe het hier gaat. Uh, dit, dit spel gaat wel even duren, Lara Marcel, in ProDemos. Dus ik stel voor dat we na achter weer eventjes uh, hier terugkomen. En meneer Veling is, uh, is de jury. Ik, ja, ik dat ja, het... Laat laten... kijken of het procedureel goed gaat. Ja, ik speel de kiesraad, wil we maar okay. zeggen. Heeft u een hamertje? <laughs> een hamertje? <laughs> nee, dat, kan, dat kunnen we zonder hamertje. een koffiekopje. Tik maar even ja, met de koffiekopje. Oké. Het spel is begonnen. NOS Radio en Journaal Mediaoverzicht. De BBC, Le Monde, New York Times en de Frankfurter Allgemeine Zeitung... allemaal schrijven ze over de val van de regering. Niet op de voorpagina, maar het bericht haalt wel steeds... de selectie van het belangrijkste nieuws uit het buitenland. De New York Times beschrijft dat de situatie voor Duitsland... steeds ongemakkelijker wordt. Nu zoveel omringende landen in de recessie zijn... er vervroegde verkiezingen komen en... Uh, niet lijken te willen of kunnen voldoen aan strenge afspraken. En ook de Britse krant The Guardian analyseert de situatie. Alweer een lelijke dag op de beurs met als oorzaak alweer Europa. En Nederland ook dit keer, schrijft The Guardian. Tja, op de voorpagina's van de Nederlandse kranten vanochtend... gaat het over het gestegel over de verkiezingsdatum. De politiek is hier hopeloos over verdeeld, schrijft de Telegraaf. Volgens de krant zijn nog steeds verkiezingen in september of oktober... het meest waarschijnlijk. De Telegraaf schrijft ook dat de zogenaamde Kunduz-coalitie... nu alsnog bezuinigd kan doorvoeren. ChristenUnie, D66 en GroenLinks... stappen over de schaduw heen, schrijft de krant. Ja, het verlanglijstje van de oppositie is lang, zo schrijft Trouw. Dus zullen de programmapunten van het kabinet... waar rechts-Nederland de vingers bij af zou likken... een voor een onzekere toekomst krijgen. Aldus Trouw. Volkskrant beschrijft hoe een groot deel van de PVV-fractie... pas na de breuk op het Katshuis geïnformeerd werd. Fractieleden die de krant citeert... zijn het wel eens met de keuze van Geert Wilders... om de hondenhandelingen op te schorten. Om dezelfde pagina maakt de krant de balans op van dit kabinet. Elke minister krijgt plusjes voor bereikte zaken... en een min voor nog niet uitgevoerde zaken... en een stippellijntje voor zaken die nog lopen. De hypotheekrenteaftrek blijft niet bestaan in de huidige vorm... weet de potentiële huizenkoper zeker, zegt het Financieel Dagblad. Nu zelfs VVD en CDA hebben laten weten dat de aftrek niet onaantastbaar is. Maar verder heerst er vooral onduidelijkheid. ING-econoom Maarten Leen vraagt zich in de krant af... of er een, aan het eind, een eind aan die onzekerheid kan komen... zonder dat de aftrek helemaal afgeschaft wordt. Anders is de vraag bij iedere aanpassing van het systeem... wat de volgende stap is. En NRC Next staat op de middagpagina een indrukwekkende foto. Een Soedanese vrouw rent, met haar vingers in haar oren... op de vlucht voor een luchtaanval langs een verlaten landweg. Het geweld in Soedan staat op de voorpagina... van de Engelstalige site van Al Jazeera. Omar al-Bashir, de president van Soedan, weigert te onderhandelen met Zuid-Soedan. Het zuiden begrijpt alleen de taal van geweren en munitie, zou hij gezegd hebben. Later in deze uitzending praten we over Soedan... doen we met onze correspondent Koert Lindij. Dat is na acht uur en dan ook krijgt u het laatste nieuws uit Den Haag. Van Marcel Brel, die is aan het verzamelen. Marco B. Visser is in Den Haag. Ook hij praat verder straks en is aan het, een democratisch spel aan het spelen. En de verhoren, de verhoren achter gesloten deuren gaan beginnen over de Q-koorts. Die eh, crisis is niet goed aangepakt. En de nationale ombudsman Alex Brenningmeijer gaat uitzoeken hoe dat beter kan... en hoe de slachtoffers die ziek zijn geworden gecompenseerd kunnen worden. Hoort u meer over na acht uur. Bye.